6 uur, het News van nu.nl. Krijg je van Annemarie. Ja, goedemorgen. In het dorp Bleskensgraaf bij Dordrecht. is een protest tegen een gepland AZC uitgelopen op geweld. De demonstratie was bij het gemeentehuis. waar werd gedebatteerd over het asielzoekerscentrum. Buiten staken mensen zwaar vuurwerk af. en gooiden stenen en glas naar de politie. De ME heeft ingegrepen, maar er is niemand opgepakt. Een Nederlandse man moet jarenlang de Amerikaanse cel in. De man van 40 is veroordeeld omdat hij handelde in de superverslaafde drug fentanyl. De man werd opgepakt in de staat Montana toen hij de drugs probeerde te verkopen aan een undercoveragent. De Nederlander hoorde bij een bende die fentanyl van de ene naar de andere staat smokkelde. Hij heeft 20 jaar cel gekregen. En president Trump heeft vandaag de jaarlijkse State of the Union gehouden. Een speech die een beetje te vergelijken is met onze troonrede. Maar Trump zei onder meer dat Amerika nog nooit zo rijk en sterk is geweest als nu. Members of Congress and my fellow Americans. Our nation is back. Bigger, better, richer and stronger than ever before. Volgens Trump zijn de Amerikanen meer gaan verdienen zijn de prijzen op de huizenmarkt gedaald. Uit onderzoek blijkt dat de Amerikanen helemaal niet zo tevreden zijn met het beleid van Trump. Ja, het was met 1 uur en 47 minuten de langste state of the union ooit. En dan nog voetbal. Een enorme stunt gisteravond in de Champions League. De finalist van vorig jaar, Inter, is uitgeschakeld door het Noorse Beru Glimt. In Milaan werd het 2-1 voor Bodu. De club kwam eerst met 2-0 voor. Zo klonk de tweede. En dat is ook een aardige bal. En dan kan deze er ook nog in. Oh, het is 2-0. FN, wat een wereldgoal. Het is nu toch echt een sprookje in goudgezeven hoofdletters aan het worden. Pas worden bij Ziggo. Bodu glimt, staat nu in de achtste finale. Vanavond wordt er weer gevoetbald in de Champions League. Het weer nog. Op veel plekken is het nu nog mistig. Verder krijgt ja, een lente dag. Veel zon en een graad of 17.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 Over zes op woensdag de 25e van februari. Je luistert naar show 1589, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Toch heel even overleggen. Wij hebben hier een, een item, dat doen we één keer in zoveel tijd. Dat heet de drie kijkers. Oh ja, leuk. Als we, dan, al uh, als we dan alle drie iets gezien hebben en we zijn alle drie enthousiast, dan krijg je het pas als tip. Want ja... Ja. Jan en Alleman kan zeggen, kijk dit, kijk dat. Dat is allemaal heel persoonlijk. Ja, en ook, we, we, we, wij zijn ook alle drie weer een andere mensen, zeg maar. Met een ander, in eigen karakter. Dus ja. je kan, ja, zo'n particuliere mening van één iemand, een collega op werk of zo. Daarvan kan je denken, ja, jij vindt dat misschien een goede film... of een goed boek of een goede serie, maar hoe are you? Dus de drie kijkers gaat alleen op als jij, Annemarie en ik... echt enthousiast zijn over een serie... Nou, heeft Annemarie mijn serie getipt? Daar ben ik aan begonnen, maar volgens mij nog niet aan jou. Oh! En ik sta op het punt om hem te gaan tippen, maar ik denk dat jij hem nog niet gezien hebt. The Beast in Me. Ja. Ongelooflijk goed. Oh. Alleen, ik denk dat jij nog niet begonnen bent. Maar ik, ben ik zou begonnen. het leuk vinden om hem deze of volgende week te tippen. Dus eigenlijk is bij deze de vraag, dat is even het overleg hier. Zou jij dat willen gaan kijken? Ja, zeker. Deel even of je enthousiast bent, want dan kunnen we dat binnenkort. Op een prominent podium zetten. En uh, bij hoeveel afleveringen kan ik er echt wat van zeggen? Ben ik meteen Eén. bij aflevering 1 gegrepen? Oh, werkelijk. Ja, okay. ja, je bent wel om. Ja, het doet iets met je. Het is echt ja, een psychologische thriller. Ja. Maar je bent meteen, zit je erin? Oh, lekker. Zit je, het hart zat hoog bij mij. Ja. Is er een acteur of actrice die we meteen allemaal kennen? Nee, volgens mij niet. Nou, Claire Deens van Homeland. Oh ja. Wat is daar toch goed? Zo. Want ik heb Homeland nooit gezien, maar het is een fantastische actrice. En toch even het verhaal in de notendop. Want ik kan me nu voorstellen dat je toch benieuwd bent geraakt. Maar nog geen uh, spo spoils, toch? Nee, Spoilers. dat is een, een beetje onmogelijk. Een beetje onmogelijk. Maar uh, het gaat, uh, zij speelt een, een, een schrijfster. Een schrijfster die alleen woont in een uh, groot huis. En zij is haar zoontje verloren. Zij was uh, oorspronkelijk samen met een vrouw. Maar eigenlijk door al dat verdriet zijn zij uit elkaar gegroeid. En ze woont nu uh, alleen in een groot huis. Zij moet een boek zien af te schrijven. Ze is namelijk een, een groot schrijfster. Maar door al die problematiek van dat zoontje en dat verdriet. komt dat eigenlijk niet uit haar handen. En plots komt daar ja, een enorme vastgoedmagnaat naast haar te wonen. Waarover het verhaal gaat dat hij zijn vrouw zou hebben vermogen. Zo. Dat is nooit keihard bewezen, maar vanaf dat moment gebeuren er wel allerlei vreemde dingen die zij niet kan verklaren. Oh spannend! Ja, het... Is het eng of is het? Wat, wat... Nee. In het begin denk je nee. Maar oh. ik weet niet hoe ver jij bent. Oh, dan ben ik bij aflevering 2. Oké, okay, nee, okay. kijk maar even door. Oké, nee, oh, okay, nee de, maar, hi, hi, jongens, ik ben helemaal geboeid. Geef me even de tijd. Want als we het uh, morgen zouden willen tippen... dan moet ik vandaag aan de slag. Ik weet niet helemaal of ik dat red. Nee, maar de, volgende ik, week kan ook. Zie we volgende week? Want ik, ik ben ja. uh, nu echt geboeid. Dus ik ga echt zo snel mogelijk beginnen. Ja, oké. Okay, the, nou, the beast in me. The beast in me. Er zitten trouwens al uh, twee luisteraars meteen appen. Ja, ik kijk die serie ook zo goed. De Beast in Me is echt fantastisch. Maar goed, we gaan niet te hard van stapel oh, maar lopen. Dit is zo wordt het al de vijf kijken. Ja, nee, nee, met, goed. ja dat klopt inderdaad. We hoort binnenkort meer. Hier is Robbie Williams. en talk to me. Het is heel erg jouw hoekje. Namelijk rondom de truiradar doe je altijd weerbericht... maar ik ga het nu even doen, omdat het gewoon hartstikke lekker is. Olé, olé, olé, olé. Olé, olé, olé, olé, op veel plekken is het nu nog mistig. Maar vergis je niet, die mist trekt op, die mist gaat weg... en achter die mist ontstaat een blauwe lucht! Vandaag krijgen we echt een lentedag, veel zon en een graad op 17. <lacht> Yes! Ja, bereid je voor dat we dit uh, op de radio uh, keihard gaan vieren. Alsof het uh, 35 graden wordt. Ja, maar dat is, dat moeten we ook. Beetje radio-eigen. Gisteren zagen we hier het weer En dan pakt iedereen zijn zonnehoed erbij en zijn teenslippers en zijn zwembroek. Omdat ja, we dan lekker een muziek van draaien. draaien. Kijk, het is heerlijk natuurlijk. maar ja. het wordt ook... 17 graden. Van een hele lekkere dag. Nee, dat is ook 17 een lekkere. graden en op 25 februari voelt het gewoon alsof je de 30 aantikt met juli mm -hmm. Dat is ook heel lekker. En ik ga zo meteen ook een hele lage truiradar ra uitvaardigen. Ja. Maar het is nog geen 35 graden. Nee, de nee. mussen vallen nog niet dood van de dakscholen Scholen <laughs> zijn nog niet dicht. Nee, dat dat hebben zo. we niet allemaal, Tropen, weet nee, je wel. Zo, nee, het het is is nog nog valt gewoon hartstikke lekker. Deel van Nederland heeft ook nog voorjaarsvakantie. Ik denk echt dat als je uit de wind in de zon gaat zitten... en tuurlijk kijk je tegen kale bomen aan... en is het gewoon nog een dorre bedoeling op het gras... Ja. Maar je zit gewoon lekker. Nee, het wordt heerlijk. Uh, we gaan wel een uh, zonnige ja of nee doen. Dus uh, met uh, topics die uh, een beetje schampen aan uh, de zomer. Ja, aan de lente mag ook. Maar niet waar. In het, in het draaiboek staat gewoon zomer ja of nee. Ja, maar ja, zomer ja of nee. Ja, ja, ja zomer ja of nee. Het okay. is 25 februari. Okay, maar jij zwakt het heel erg af. Terwijl, ja. uh, in het draaiboek, toch Kiki? ja. Ja. Absoluut. Ja, nee, daarom. zijn leuke het... topics. Ja, ik heb echt met Kiki afgesproken. Dan moeten we echt denken aan zomer ja of nee. Het is nog, het is nog een potlood, hoor. Maar een zandkasteel, een parasolletje in je, in je drinken. Leuk. Nou, het, het, het, er kom maar met dingen via de Q-app. Ideeën, topics. Ja, oké. Okay, nou goed. Um, zo meteen om kwart verwacht een uh, zomer, ja of nee. Jij heb ook je witte overhemd aan. Ja, nee, ik weet het. Okay. Je punt is gemaakt. Oh, Dank je wel. Okay. Ja. Hé, hey, uh, gisteren zei uh, Roel iets op de redactie... waardoor uh, de hele redactie uh, stilviel. Dat gaat hij zo meteen om vijf over acht nog een keer hardop zeggen... maar dan op landelijke radio. En dan ja. gaan we daarover verder. Roel, jij zei namelijk... Ik heb denk ik al een jaar lang mijn gasfornuis niet gebruikt. Daar zo meteen om vijf over acht meer over. En om vijf over negen spreken wij Kjeld Nuis. Geweldig. Dat is echt heel erg leuk. Die is gisteren op bezoek geweest bij de koning, de koningin en Amalia. Die beelden heb je waarschijnlijk wel voorbij zien komen. En ja, wij hadden hier gisteren ook al heel even de vraag... als je dan zo'n medaille wint, hoe lastig is het om zo'n gevoel vast te houden. Ja, hij moet ook weer heel snel, daar had, had hij zelf ook over uh, nou, geklaagd toch wel... hij moet dit weekend alweer in een NK in, wat dan weer een kwalificatie is voor het WK de weken na. Dat ja, is eigenlijk al veel te snel. Hij had overigens uh, al wel eerder Willem-Alexander ontmoet... natuurlijk uh, in het uh, Olympisch dorp. Dat was Willem-Alexander samen met Maxima te gast. En uh, hij vertelde daar in uh, VI over hoe dat ongeveer ging... en hoe normaal eigenlijk onze koning en koningin zijn. Er was een fotomoment met de koning. Nou, en uh, dus, uh, hij staat bij die ringen met een groepje sporters. En uh, op een gegeven moment een van die volunteers. zo... Sir, sir, can je take a picture? En die gaat iemand daar staan. Hij staat met de telefoon van iemand anders. Dat oh, is goed. <laughs> staat nu ja. daar lekker ja. foto's te maken van iemand anders. So easy, de koning. Ja. Dat is toch fantastisch? Ja, dat is toch fantastisch. Dat ja, is wel echt goed. Nou, ondertussen stromen de topics binnen... voor een uh, zomerse ja, of ja. nee Bijvoorbeeld uh, naakt zonne. Nou goed jongens. Ja, alleen als de situatie je toelaat natuurlijk. Want dan staat de trein rare echt op een nul. Hackers van <laughs> de Dam. Hackers van de Dam. Dit is Dua Lipa. Houdini. zijn erbij tijdens Q Music top 40 live. Vrijdag 20 maart in Ahoy Rotterdam. De allerlaatste tickets. Uh, ja, heb ik helemaal is dat nog? Ja. Zijn ze er nog? Ja, die zijn er nog. Oh, gelukkig. Ja, ik zat nog heel even te refreshen, maar het is een klein stapeltje hoor. Ja, de echte allerlaatste tickets zijn nu nog beschikbaar. Ach, dan, gewoon, is op. dan is het In line-up van heb ik jou daar, uh, Douwe Bob, Samuel Welten, Pommelien Thijs, Maalsmith, Kensington. Ja, zin in. Ik heb er gewoon heel erg veel zin in. Nou, hoe dan ook Q-music.nl of de app. Voor de. Allerlaatste tickets... Music and don't you forget about me. Zometeen weer uh, Mattie en Marieke's collecten. Gisterochtend stond Thaddeus bij ons voor de deur. Die kwam collecteren voor verwarmde motorkleding. Ja. Hij vertelde ons dat hij ja, kwam collecteren voor het oplossen van het fileprobleem. Ja, wij hadden daardoor het gevoel dat we maatschappelijk bezig waren, omdat uh, Thaddeus vaker de motor zou pakken als hij verwarmde onderkleding heeft. Wat, wat een slimme insteek. Ja, heel slim. Hij pakte ons in. Wij hebben ook hoog ingezet. Matthias gaf 15 euro, Annemarie 10 en ik 25 euro. Laat ons dus weten waarvoor je komt collecteren... en denk dan echt nog even een paar minuutjes... gewoon die paar minuutjes die je hebt na, misschien met pen en papier... hoe je je pitch aanpakt. Collector, komt eraan! Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Gillette en Viener Scheermesjes 2 plus 2 gratis... Alfa, deo en Douche 2 plus 3 gratis en nog veel meer! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor deze. Deze is voor jou, supermoeder. Die race, rent, regelt, kids, deadlines en. middagdipjes. Maar goed dat je een appel in je tas hebt. Uit Nederland, Kanzi. Power to go. Karwei is jouw kleurspecialist. Ook voor vakmensen. Profiteer nu van 30% korting op alle sikkens, lak en buurverf. Karwei, maak het mooier. Vandaag op zoek naar hardloopschoenen. Ja, deze zitten goed. Morgen de eerste stappen van die marathon.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 Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app en krijg de eerste zes maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op ASNbank.nl. Hey! Tempo Team is de werkpartner van Q Music. Lijkt het jou leuk om via Tempo Team te werken op het event Q Music Top 40 Live? Maak dan werk van werkplezier en solliciteer snel op TempoTeam.nl/QMusic. Je wacht op het juiste moment, maar sta je niet te lang stil? Je weet het pas als je het voelt. De baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Een gebruikte auto kopen hoeft geen slagveld te zijn. Zoek gewoon op Spottycar. Met keuze uit duizenden auto's van brandstof tot hybride en elektrisch. Gekeurd door een officiële merkdealer. Met een 360 graden check tot 24 maanden garantie en 24-7 pechhulp. Dus doe niet stoer, wees slim. En vind je perfecte occasion op spottycar.nl. Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen op de Baak.nl. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan nee, je moet jezelf zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint. Boost yourself. Are you drinking my milk protein?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 Is weggevallen. We krijgen hem eigenlijk niet meer te pakken ook. Nee, we proberen alles om hem terug te willen, maar dat lukt niet. Um, Dennis, als je luistert, uh, jongen, uh, blijven proberen. Ondertussen zou ik ook zeggen, als je wil komen collecteren... kan dit ook zomaar je, je, je window zijn. Ja, is nou, de eens en dood. Ja, zo simpel is het gewoon, ja, jongens? Het ja, als je wil komen collecteren voor iets wat je nu nodig hebt in je leven... het mag groot, het mag klein en je hebt er een goede reden bij... maak daar even een fijne pitch van. Dan kun je zo meteen langskomen, misschien gooien we iets in je collectebus... en dan sta jij op het plekje van Dennis, want er is nu dus een plekje open. De redactie kan altijd helpen hè, met de pitch. Ik weet niet of het achter schermen eens dus als een beetje mee wordt gewerkt. Ondertussen is het op de weg niet al te druk. Eén vertraging langer dan een kwartier en dat is op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Prins Klausplein en Zoete Dorp. 9 kilometer en 16 minuten. Veel plekken is het nu nog mistig. Verder krijgen we vandaag echt een lentedag. Veel zon en een graad over 17. Anne-Marie heeft het laatste nieuws. Goedemorgen. Opnieuw is een asielprotest uit de hand gelopen. In Bleskensgraaf, vlakbij Dordrecht, werd door meer dan 100 mensen... gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. AZC! De protest was bij het gemeentehuis... waar gedebatteerd werd over het asielzoekerscentrum. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen. Er werd namelijk zwaar vuurwerk afgestoken... en er werd met glas en stenen naar de politie gegooid. Er is uiteindelijk niemand opgepakt. In Vlieringsbeek, in Brabant... is gisteravond iemand vanuit een auto beschoten met een luchtbus. Het gebeurde volgens de regionale omroep... op het parkeerterrein van een supermarkt. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto is na het schieten weggereden. De politie hoopt dat er mensen zijn die er meer van weten... of camerabeelden hebben. Van het incident. En in het populaire skigebied Fies in Oostenrijk is een Nederlander van 20 opgepakt. wat hij een Duitser bewusteloos heeft geslagen met een bierpul. D schrijft erover. De man kreeg ruzie met de Duitser. Toen hij hem had geslagen, rende hij weg. Maar vrienden van het slachtoffer gingen erachteraan en wisten hem te pakken. Het slachtoffer moest eventjes naar het ziekenhuis, maar inmiddels gaat het weer goed met hem. En na dagen is de Britse politie klaar... met het doorzoeken van het landhuis in Windsor... waar ex-prins Andrew jarenlang heeft gewoond. Ja, Andrew werd vorige week opgepakt... want hij tijdens zijn werk voor de Britse overheid... geheime informatie zou hebben doorgespeeld aan zedencriminal... Jeffrey Epstein. Andrew zat een halve dag vast op het politiebureau. Daarna werd natuurlijk ook die iconische foto's gemaakt... Hè, toen hij terugkwam. Of er in zijn oude huis bewijsmateriaal is gevonden... dat is dan niet bekend. God, die foto, hé... Hey. Ja, het zou je maar gebeuren. Het is al vervelend als er zeg maar, een hele slechte foto van je in een groepsapp wordt gezet. Dat je denkt, nou jongens, kan, kan die even verwijderd worden. Nu ga je zeg maar de wereld over. Ja, ja. ja ik ben er wel heel benieuwd. Hij wordt nu natuurlijk uh, verdacht. en opgep Hij is opgepakt vanwege het doorspelen van geheime informatie. Maar... Wat komt er allemaal nog meer uit? Ja. Want uh, natuurlijk, de, de, gewoon de, he, het, het, de hele misbruikzaak hangt al zo lang boven zijn hoofd. Dat is nu niet de reden dat hij is opgepakt. Nee. Maar wanneer komt dat, wanneer is dat bewijs nou eens echt een keertje daar? Zal dat er überhaupt ooit komen? Ja. Wat vinden ze misschien in dat huis in Windsor, wat daar dan nog weer bewijs voor is, ja. zodat hij ook daarvoor opgepakt kan worden? Hij is voorlopig niet thuis in ieder geval. Nee. En we gaan de waar Kjeld Nuis... dit seizoen niet meer bij een grote wedstrijd in actie zien komen. Dit weekend is in Tielf het NK, maar Nuis zou zich hebben afgemeld. Zijn naam staat in ieder geval niet meer op de deelnemerslijst... schrijft Sportnieuws. Eerder deze week was Nuis ook al erg kritisch he, over de planning. Hij vond het niet kunnen dat het NK zo snel na de Olympische Spelen zijn. Want op die Spelen won Nuis nog het brons op de 1500 meter. Straks om uh, vijf over negen spreken bij Dan gaan we hier natuurlijk even naar vragen. Ah, zeker. En bij de IKEA is wereldwijd een run ontstaan op een knuffel van een aap. Bijna nergens is hij meer te krijgen in Nederland overigens nog wel, zeg ik erbij. Maar Mensen willen dat knuffelaapje massaal hebben... na het uh, filmpje dat viral ging vorige week. Vooral waarin te zien is hoe een echt aapje in Japan... met dat knuffeltje loopt de hele tijd. Ze zijn onafscheidbaar. Hij had hem uh, gekregen, die aap van de verzorgers, dat knuffeltje... omdat zijn moeder hem heeft verstoten. Och, die beelden. Ja, jij was vorige week toen nog in Milaan. Ja, ik heb ze gezien, de beelden. Ja, en en, en Domin, die, die had het hier ook zwaar, hè? Die vond het ook echt heel Ja, ah, Domin is ook net een vrouw, hè, eigenlijk. Nee, mannen mogen ook emotie tonen. Ja, dat weet ik wel. om een apie. Even een beetje testosteron. Nee, uh, het, het, test het was ook echt ik, ah, het apie. Dat ja, is ja, ja, gewoon ah. heel erg zielig om te zien. Ja, ga daar toch weer goed met hem? Ja, en hij wordt ook opgevangen door het oudere apen. Oh, goed zo. Ja. Anne, goedemorgen. Goedemorgen. Zo, jij hoorde Dennis is niet meer te bereiken. Ik ga meteen op zijn plekje staan. Zeker, ja. Heel goed. Jij dat komt klopt. zo meteen collecteren. Waar kom je voor? Nou, voor uh, muziek. Om, of, om muziek te horen in uh, twee oren. Oh. Mattie en Marike. Je denkt te weten wat er gebeurd is. Wat er aan de hand is. Na nou, Afrojack. Q sounds better with you. I had a dream. I was standing on a star. And I realized how beautiful. Hoe ja. zat je pitch, Anne? Nou, ik uh, ben vorig jaar alleen op vakantie gegaan. Ik was helemaal trots. Ik hoor het jullie uh, ook nog wel eens zeggen. Dat jullie respect hebben voor mensen die alleen op vakantie gaan. Ik denk, <laughs> ik trek mijn zoute schoen aan. <laughs> ik ga zo alleen op vakantie. Lekker ja. naar de zon, heerlijk. Zo. Beter kun je het niet hebben. Nou, ik kan na twee dagen bellen met een vriendin. Hoe leuk ik het heb. Het hotel laten zien, het zwembad. Maar ja, tijdens dat ik aan het bellen was... valt mijn airpod van verdieping 8 naar verdieping 1. Oh. Nou, de paniek schoot ah. toe. Je herkent het zelf vast ook wel, Mappie, dat je ja, spijt raakt zeker? En dat je in paniek raakt en dan je denkt, oh nee, waar is het gebleven? Dus ik zeg tegen die vriendin, ik bel je zo wel terug. En uiteindelijk ben ik van verdieping 8 met de trap naar beneden gelopen. Want ik dacht, ik heb geen tijd te verliezen, die airpod ligt ergens. Ja. Nou, ik kon hem beneden helaas niet vinden. Dus uh, ik dacht, waar ligt die nou? Dus ik weer terug met de trap naar verdieping 8. Ik kijk vanuit mijn hotelkamer, vanuit mijn balkon. En ik zag hem op een ander balkon liggen. Oh nee, oh ja, jeetje, ja, ja, ja. En dan ja. ga je dat aankloppen bij die ja. hotelkamer. Ja, maar ik wist dus niet helemaal zeker waar hij was. Dus ik ga naar de schoonmaak toe. Ik in mijn beste Engels, uh, ik ben mijn airpot verloren. Kun jij mij helpen? Ze snapte er helemaal geen jota van. Nee. En ik dacht, jeetje, hoe ga ik dit nou oplossen? En ik weer naar de receptie. Zij zegt, ja, ik ga voor je kijken. Komt helemaal goed. Maar... Het was inmiddels twee uur later. En ik dacht, ja, ik moet die Apple hebben. Dadelijk komen die mensen terug op hun hotelkamer. Ja. En ja. denken, wat moet ik mijn Apple? Hup, de prullenbak in. Ja. Nou, ik heb weer mijn stouteschoenen aangetrokken. Ik heb een andere schoonmaker aangesproken. Die gelukkig wel wat Engels kon. En uh, zij heeft voor mij gezocht. En heeft hem gevonden. Wow, wow. Maar hij laat het al. Zeven verdiepingen naar beneden gevallen. Ja. En Apple is kapot. Dus oh. nu, als ik hem in mijn oren doe. Dan verbindt hij weer niet. Het is een en al uh, ellende. Dus... Uh, Anne. daarom wil ik graag nieuwe. Uh, anne, je hebt een waanzinnige pitch. wat heb je in het beeldend verteld? Ja. ik hing aan je lippen. ik zag je gaan in dat ja. trappenhuis. ik zag je staan bij de receptie bij die schoonmaakster. wat kosten die airpods? 150 euro. 150, ja, dat is duur, hè? Duur, grappig. Ja, zeker. Uh, ik vond het een hele leuke pisse. Ik krijg voor mij 17,50. Oh, dankjewel. Ik heb wel een vraag. Waarom ben je alles met de trap gaan doen? Want de hele tijd ook zeven verdiepingen omhoog met de trap. Is dat een, is dat een sportieve keuze geweest? <lacht> was je bang voor de lift? Nee, zeker niet. Het was meer uh, tijdnood. Uh, dat ja. ik dacht, als een, als een uh, lift van verdieping 3 naar 8 moet komen... en daarna moet ik weer van verdieping 8 naar verdieping 1... Uh, ja, dan... Uh, ben ik weer tien minuten verder? Ja, precies. Het zegt ook wat over hoe snel jij bent op de trap eigenlijk... en hoeveel adrenaline er in je lijf zat... met het, tot het redden van deze Airpod. Ja. ja, en ik voelde het natuurlijk ook. Ik ben helemaal niet continu een Airpod kwijt, Mattie. Is dat wel? Er ligt er eentje op de bodem van de, van de Maas. Ja, nou twee zelfs, hè? Die zijn de Erasmus Ja, absoluut. Ja, Hij heeft een vis, zit nu te luisteren. Die heeft supergoed geluid op zijn oortjes. Tientje Kijk. krijg je van me, Anne. Tientje, op? Dank okay. Anne-Marie. Uh, oh, ja. Ik, nou, ik, nou een leuke pitch, nee. nee. Ik vind het een hele leuke pitch. Dus ik zit erg met mezelf in twijfel. Nee, maar ik maar geloof kon, niet ja. in de AirPods. Als je ze eenmaal, ik vind één ronde de kans om die AirPods goed te bewaren. En als het je één keer gebeurt, dan gebeurt het je vast ook twee keer. De dingen zijn zo ongelooflijk duur. Investeer in een koptelefoon, zou ik zeggen. Want dit gaat gewoon nog een ah, keer ja. gebeuren. Dus, ik wil je wel wat geven, maar dan wil ik je vragen om te overwegen om over te stappen naar een koptelefoon. Ik geef jou dan ook een. Tientje voor de leuk. Zo, hoog Top. Helemaal goed. dan kan ik wel overwegen. Toch Een tip in ieder geval. Die koptelefoon, Anne-Marie, adviseert dat nu. Maar afgelopen week was in jouw nog dat koptelefoon ook heel vaak schadelijke stoffen bevatte. Dus wat wordt hier nou eigenlijk geadviseerd? Dan check je wel eventjes welke je precies moet hebben. Ja, Dat komt wel Want anders is straks Anne zieker. Dat willen we ook niet. Hé, 37,50 Anne. Hartstikke lekker. Die elders die komen er wel. Dankjewel, hartelijk Dankjewel, fijne dag. Can change all at once when I open my eyes I get on by the grace of the morning the second place sunrise the cold shower cleans the sleep yesterday's give and take is washing away We'll Green. Right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 Music en uh, morning. Het is 10 voor 7, woensdag de 25 e van februari. We gaan de truiradar doen. Um, ik kan me zo maar voorstellen dat je na al deze weken denkt: ja, die truiradar, ik ga er niet meer echt voor zitten, want er staat waarschijnlijk op een vier. Ja. Hij staat al heel lang op een vier. Ja, het was gevoelstemperatuur min 15, stond hij ook op een vier. Ja, eigenlijk had je ons orgaan niet meer nodig. Want je kon gewoon invullen. Die truiradar is elke ja. dag een vier. Ja. Echter, en daarom moet je dus altijd blijven luisteren. Ja. Je weet het nooit. Matties. Trailerrader staat vandaag op een 2. Applaus. Wow. Ja. Dat is echt bijzonder laag. Ja. Ja, we hebben er lang over gedebatteerd binnen de redactie. Maar we durven het echt aan om vandaag een 2 uit te vaardigen. Dat is een T-shirt. Dus een T-shirt. Zelf heeft de redactie een 3 aan. Dat is een long sleeve. Maar Pot. ik heb wel een voorschot genomen. Ik zit daadwerkelijk in een T-shirt. Ja, ik heb daaronder wel een hemd. Want het ja. hemd is een jas. En het blijft natuurlijk wel ook nog steeds hm. gewoon winter. Ja. Maar ik heb dus een. Uh, ja, ik heb echt lekker een T-shirtje aan. Want moet je eens even luisteren. Vooral in het uh, Noordwesten kan het dan even nog mistig zijn. Maar verder vandaag stralend lenteweer, veel zon en maximaal 19 graden. Geweldig. Ja, op de redactie van de truiraden zit iedereen met zijn teenslippers aan en zijn zonnehoed op. Ja, ja. Fantastisch, ze draaien ook zo liedjes, waarvan uh, dit er eentje is. Ja. Louis Fonsi, Daddy Yankee. Despacito. Aye. Fonsi! Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Te igual que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy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 ¿Para qué te acuerdes si no estás conmigo? Pasito a pasito, suave nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza. Sí, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te guardes y si no estás. Cielo luna playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito para que mi Thank you, back music, despacito. Binnen dit radioprogramma ga je in drie minuten... van volle bak zomer naar volle bak winter. Jij zei net nog dat het vandaag echt een hele lekkere dag wordt... dat je echt best wel een t-shirt aan kan. Dat het op sommige plekken 19 graden kan worden. Ja. Maar onze eigen Annemarie, die vertrekt na dit radioprogramma... naar de sneeuw. Annemarie, je gaat skiën. Ja, een paar daagjes. Ja, echt een kort, kort tripje. Er zijn toch veel mensen op uh, wintersport deze Zo. week? Mm -hmm. Ja, zeker. Het is nu in het noorden van Nederland vakantie. Dus uh, veel wintersporters. Ja. Ik ben wel benieuwd, jij gaat uh, wintersporten... Samen met Laura, maar ook Jules gaat mee. En die is ja. natuurlijk, ja, wat, wat is die, acht, negen maanden? Die moet wel mee. Ja, die zet je nog niet op een latte. Nee, dat is net even iets te klein. Dus uh, ja, we zijn met z'n drietjes. We kunnen natuurlijk niet met hem de rugzak skiën. Wat je ouders vroeger nog wel eens zag doen. Twintig, dertig jaar geleden. Wat leuk. Ja, nou, dat is iets te gevaarlijk natuurlijk. Dus dat gaat niet. Dus wij wisselen een beetje af. En we gaan gewoon lekker met hem wandelen. En hem een beetje die sneeuw en zo laten ervaren. Nee, nou, je kan wel skiën natuurlijk. Dan krijg je een soort, net zoals in de Effeling, de babywissel, hè? Je ja, gaat eerst de een houden ja. en dan de andere houden. Ja, dat dat, we dat, dat, dat idee. Als dat lukt ja. zijn we al heel blij. Ja, maar dan sta je opeens op je, in je eentje op die lange latten. Terwijl je gewend bent, dat is namelijk ook altijd lekker aan die wintersport. Dat je met z'n tweeën bovenop die berg staat. En dan ga je nog even ergens ja. je smarren. Ja, eet. maar ja, dan had je geen kinderen. Nee, dat is zo. Nee, en ik denk, denk ook, het is zo lang geleden. Het maakt me niet uit hoe ik die berg af ga als het maar een keer lukt. Ja, nou, heel goed. Uh, zometeen gaan we het hebben over de sneeuw. Want uh, ja, je zal waarschijnlijk uh, wel mee hebben gekregen. De sneeuw brengt ook uh, gevaren met zich mee. En er is veel sprake van de uh, afgelopen. Bewegen. Ja, in de Alpen is gewoon echt op veel plekken lawinegevaar. Natuurlijk mensen die op piste skiën, die worden sneller geraakt door een lawine. En er zijn ook ja al, alleen al dit seizoen meer dan 100 doden te betreuren. Ja, nu hebben wij ons eerder afgevraagd... hoe is het dan om in zo'n lawine terecht te komen? Ja. Uh, wij hebben Mariska gesproken. En Mariska die heeft dat meegemaakt een aantal jaar geleden. Ja. Een van de dingen die ze erover vertelt is dat op het moment dat je in een lawine terechtkomt... en de sneeuw die komt tot stilstand, dat lijkt alsof je in beton bent gegoten. Ja, ja zij kon zich ook echt helemaal niet meer bewegen. Uiteindelijk is ze na een paar uur gered. Ja. Maar ja, hoe ze het ervaart of heeft, dus heeft ervaren om in een lawine te zitten... van 220 km per uur vertelt Mariska zo...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 Fris kruidige lamstoof met aardappel, geroosterde aubergine en mais. Of kies uit vele andere dagverse gerechten. Bereid? Door topchefs. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Meer dan 100 merken? Check. Budgetproof? Double check. Ontdek de look die je laat stralen voor een prijs die je laat glimlachen. Bij designer outlet Roosendaal. Dat is nou Shoppiness.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 UFORS, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR. Kijk vanavond naar Atalanta, Dortmund, Real Madrid, Club Brugge... of naar de andere beslissende wedstrijden in de tussenronde van de Champions League. En met de switch op Ziggo Sport 4 volg je alle wedstrijden tegelijk. Europees voetbal beleef je live op Ziggo Sport. Check ziggoSport.nl voor alle info. Nu bij IKEA, een droomkast voor een droomprijs. Krijg 10% IKEA Family Korting op je Pax Kledingkast... en 20% op bijpassende verlichtingsprijs...